Ismaël De Bruin met het NOS Journaal. In het geïsoleerde noorden van de Gazastrook zitten mensen steeds vaker dagenlang zonder drinkwater en voedsel, zeggen inwoners tegenover de BBC. Dat komt doordat hulp komt voor je, geen toegang krijgen tot het gebied. De mensen vertellen dat ze gaten in de grond moeten graven, zodat ze water kunnen drinken en zich kunnen wassen. Om nog iets te kunnen eten wordt veevoer vermalen tot meel. De BBC zegt dat het Israëlische leger vier van de laatste vijf hulpconvooien. naar het noorden van Gaza heeft tegengehouden. Daardoor kon daar zeker twee weken geen hulp komen. In de Zwitserse Alpen zijn drie Nederlandse wandelaars om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw van 57 en haar twee kinderen van begin 20. Ze waren donderdag als vermist opgegeven gegeven nadat ze waren gaan wandelen in de buurt van Montreux.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 En de Boerinnenkendans is een van de bekendste nummers. En ik heb een andere voor u. Een opname 1966. Hier zijn de Limburgse zusjes met Bij Marion in de Postillon. Hey, Niet Zet je feestneus op, want de moeder is niet thuis. En al was m'n moeder weg, nou dan ging ik niet meer uit. Zet dus allemaal je feestneus op. Ik ben zo blij, zo blij, dat mijn neus van voren zit en niet opzij. Ik ben zo blij, zo blij.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 Was op een mooie zomernacht Ik was verliefd tot over beide oren Al jij, je meisje, weet wie hoe ik smak En toen we af zijn, aan we bij de haven Lang in mijn hart, je wil eens dus met me mee Van jouw eerste en je lange armen Mijn hart, dat staat voor zielig zin De appeltjes van oranje weer zoek ze zelf maar uit Grote, kleine, ketsen elke maat Bij er is in, stap als je kind Zo roept die man op straat ja! Daar zijn de appeltjes van oranje weer Sinezappelen, sla een kiesje in Meld aan mevrouw, die staat er niet vooral En van je hele hole, hou er moet maar in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 je op, want en niet naar je op, want mijn moeder is niet thuis, en al was mijn moeder thuis, dan ging ik niet, dan ging ik niet. En mijn moeder thuis, dan ging ik niet naar huis. Zet je peesneus op, Zet je op, want moeder is niet En al was moeder dan ging ik niet naar huis. Het allemaal je peesneus op. Zou zo graag een borretje lusten, holla die, ola die, ola die o. Zou zo graag een borretje lusten, holla die je, holla die je. Poes, poes, poes. Wist jij dan niet dat het gebeuren moest? Poes, poes, lelijke poes. Wist jij dan niet hoe het moest?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 ik heb de taal en ben nu president. En, en van je hele hola, oh hola, Van je hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, Over vijf hola, twintig jaar.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 Gaan. Klokje van hulp, daarmee zal altijd leven slaan.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 Laat was ik met een vrolijk stel de plot aan het vertieren En wilden in een klein café de voorgevel forceren. Het was ver oversluitingstijd, we stapten door de ruiten. Maar toen vloog ons de kasteleid dezelfde weg naar buiten. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Het klopje van gehoorzaamheid zal altijd blijven slaan. Dus geef elkaar een hand en geef elkaar een zoen. Geen mens.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 En geeft toch garen zoon Die mens garandeert Of je het morgen ook kunt doen Er is een tijd van komen Er is een tijd van gaan Klokje van voor, De meis zal altijd blijven staan Hallo, hallo jongens, daar ben je hoor Goeie reis, neem je naapje voor me mee Ik dan denken hoor Prachtig Nou, daar ben je hoor jongens hey! ik wat de mensen willen, waarom mensen dan maar vroegen. Zijn er in ons vaderlandje dan geen apen op genoeg? Kijk maar even naar het zwingen met wat menselijk doen. Er is geen slingeraap te vinden die nog zoiets gek zou doen. Er ontstonden hier ideeën die ons de bezetting brak. Dat zijn slechts na aperijen toch geen Hollanders bedacht. Alles komt hier, zo tragisch komisch voor. En de vraag naar apen klinkt nog in mijn oor. The loom bringing out your worm and me.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 Heb je een goede reis gehad? Uitstekend. Wacht, heb je een naapje voor me meegenomen. Dat is jammer, daar heb ik nog niet achter ah. gedaan. Zag toch zo heel veel apen in dat mooie warme land.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 een troostbanaan, een alsje En een echte kokosnot, een suiker. En een lekker kistje thee. Beste loof, breng een aapje voor me mee.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 is core I hate the fire and open Waar staat een blonde vee? Santa de Lido. En iedere man wil met haar mee Santa de Lido Maar je krijgt nul op het request Santa de Lido. Ze duikt alleen met kor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 Gonne zingen we zinder een pie, van alle soorten dingen voor de pot voor drie. Klucht iets is al een slag, dat brengt voor ons lach, ze houdt een beetje mede dat zo goede dag. Als onze vee schoen mag deed, stak hij met zijn je door de Nederlanden. Dan harde wij de wijde diepe ziek, stroom de schone schalbe, stroom de schone schalbe. Eiland zieken, breng ze mee, dat is juist Ja, schorten wijden de dat En je moest ze was zien, en onze nu wasgedaan zien. Dan mochten wij aan spelen, al die toren dansen. Dan mochten de zijn knelen, dan mocht de jongheid draaien. Anders dan een je, hou naar de aaiën, heer je het We zijn er van de plas en we drinken in de plas. Terwijl die arme schachten af met aan de jassen zijn, vergeten wij de groep en ze droegen die ketapen. En roepen alle gelijk, levende duinen, daar staat mijn huis. Levende duinen en zeegekruis. Levende duinen, maar zijn de kruider. Van de biezen maar wet van zang. ja, ja, ja. Opzang, opzang, dan den dan. We zijn de kinders van Madeleine, Madeleine. Wel je nu een rondje Madeleine, Madeleine. Maak je moeite lieve Madeleine, Madeleine. Dan meer dan dat jij van me roept. Dan zullen we leven, dan zullen we leven, dan zullen we leven in de gloria, in de glorie.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 ze boren langer in de glij, wanneer de armen in de rijken, in het naar de apjes kijken, dan zijn we allemaal zo blij als trots, zien we zeven beeld in de hapen. En dan gaan we maar apenootjes delen. Dan is het feest voor een groot in klein. Want in september moet je voor een haadje in ons Amsterdam tijd wat vrolijkheid Dat is niet overboden Zoek op zijn tijd wat vrolijkheid Want deus dat hij je nodig. Ja, al je zorgen in je bent Met een gezonde glimlachen, weg Ben je wat lot je ook bereikt. Zoek op z'n tijd wat vrolijkheid Laat maar waaien, laat maar waaien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 Het en waar je jouw je breil op kan vieren. Waar je voetjes zink, heb je het pyramid. Met je waaien en, en zul ik er draaien ken. Maar waar het gaat om het recht in jouw met je wit. Dus alleen in het in de Jordaan Oh, saberjocia. Saberje la la la Saberie ei ei Oh sabriosia. Saberie sia lario. Oh sabriosia. Saberie sia Sabri Sabrié, dadadadadadé, la la, di oh. O, Sabriósia, sabrié, joh, oh. Laat stroken we uit de loterij een aardig prijsje. Zij tot toffe vrienden, maak met mij een aardig reisje. Die wou naar Brussel of Parijs? Een reisje langs de Rijn In een wip nood. Zat het klopje op de boot Ja, zo reisje je langs de Rijn Rijn, Rijn S'avonds in de manen Schijn, schijn, schijn. Nee. Een lekker potje, bier, vier, bier, bier. Aan de sfeer, sfeer, sfeer Op drie, vier, vier, vier Zo reis je met een nieuwe wette schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juist, juist Dit is zo deftig, is zo fijn, fijn, fijn Zo reis je langs de rij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 Wir je bier, bier, bier, wir wir wir spier, spier, wir wir wir bier, wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir is zo wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir Vier, haben vier, wir siehst Op wir wir vier, vier, wir wir wir wir wir met wir wir wir wir Allemaal in de wir juif, juif Heb ik een vraag, doe dan eens een keer met mij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 Feiten en wettenswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 Te small, je neus is stijf, zo kist. Een hopeloos geval wordt een schone specialist. Je kan je 84 en je boezem veel te zwaar als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar. Dus goed uit een getop, een twee voor ieder vak. geen in je kop, geen diploma in je zak. De Mulo af te maken lukt je in honderd jaar. Ach, als je maar eens.